7 uur. Jobboos met het Nationaal. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben in de finale om het Europees kampioenschap naast het goud gegrepen. In Rotterdam was Rusland te sterk voor Oranje dat met 3-0 verloor. De Nederlandse volleybalsers werden door duizenden fans aangemoedigd in Ahoy Rotterdam. Onder hen was minister Schippers van Sport. De politie in Leiden heeft bij kinderen zes wapens in beslag genomen. Het zijn nepwapens die niet of nauwelijks van echt zijn te onderscheiden. De namaakpistolen zijn vermoedelijk afkomstig van de kermis in Leiden. De politie kwam in actie nadat een melding was binnengekomen over kinderen die met wapens aan het spelen waren. Via onder meer Facebook waarschuwt de Leidse politie dat nepwapens die niet van echte wapens stonden scheiden zijn, behandeld worden als echte vuurwapens. Met alle gevolgen van dien, aldus de politie. De politie is bezorgd over het grote aantal illegale vuurwapens dat in omloop is in Nederland. Vooral de toename van het aantal zware wapens, zoals pistoolmitrailleurs, baart de politie zorgen. De afgelopen 2,5 jaar zijn er bijna 24.000 vuurwapens in beslag genomen. Dat blijkt uit cijfers van de nationale politie die de NOS in bezit heeft. De aanpak van zware wapens is nu door de politie tot topprioriteit verklaard. Op Malta zijn zeker 21 mensen gewond geraakt toen een auto tijdens een evenement inreed op het publiek. Twaalf toeschouwers raakten zwaar gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. De auto werd bestuurd door een professionele coureur, maar hij verloor tijdens de autoshow een achterwiel. De bestuurder had de sportwagen daarna niet meer onder controle. De auto brak door een omheining waarachter veel toeschouwers stonden. In de eerdere divisie heeft AZ thuis met 3-1 gewonnen van FC Twente. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. De topper vanmiddag tussen Ajax en PSV werd gewonnen door de Eindhovenaren. In Amsterdam werd het 2-1 voor PSV. Feyenoord won eerder met 2-1 bij de graafschap en staat daardoor nu samen met Ajax bovenaan. Vitesse Groningen werd 5-0. Het weer vanavond helder, vannacht toenemende bewolking. Morgen overwegend bewolkte eerst nog droog. In de avond vooral in het zuiden kans op een enkele bui. Het wordt net als vandaag morgen ongeveer 17 tot 20 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 We are from Peter, the electric one. Does the shock you see? He left us the sun. <laughs>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 Non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi. You've got a chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory.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 Non starci a leggere sì ma vivere la vita più che poi, respira profondo apri le tue bachelo mondo abbraccia tu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 En zet hem op 106.96.9 Zief M. 24 uur per dag in de zomer die last night in my dreams Walk in the streets of some old ghost town. I try to believe in God and James deep Hollywood soul.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 It's so easy, you. And me. You mm have -hmm. I wanna be the one that you love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 Apollo. Say. Hi. When you shake, the shake it on Low. Girl, you're wicked to rock it now Girl, I like the way how you Low. Every time you're passing me Girl, you're wiggly jiggly and Low. And you're wicked to rock it now